Reputatiecoaching, podcast nummer 116. Een paar dagen geleden praatte ik kort bij met Diana Albrink. Daarover vertel ik je zometeen het een en ander. Het tweede onderwerp gaat over het maken van citations of bedrijfsvermeldingen en hoeveel werk dat is. Wat ook een lastig erbij is, is reviews op jeld verzamelen die blijven staan. Daar heb ik zometeen wat tips voor. Vorige week vertelde ik je over Google Local Guides, lokale gidsen. Vlak daarna kreeg ik mail van Google over het programma. Transavia communiceert via WhatsApp en heeft een nieuwe website die zoekmachine technisch offline is. Snap jij het nog? Ik vertel je er meer over in deze podcast. Ten slotte is het kopje van het laatste onderwerp Schrijven is schrappen. Daarin vertel ik over het zinloos gebruik van bijwoorden en geef ik je 11 praktische tips voor het schrijven van betere teksten.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 Zij was blij met de tip die ik haar had gegeven in podcast 115 over het installeren van de plugin Jetpack voor WordPress. Want nu konden mensen zich tenminste abonneren op nieuwe artikelen die ze op haar site publiceert. Ze heeft dus niet voor de route via Mailchimp en een RSS-campagne gekozen. Maar de huidige oplossing werkt prima voor haar. Ze was blij dat ze opeens de voor haar bekende functionaliteit van WordPress.com erbij kreeg. In de aanloop van de publicatie van haar eerste boek had ik nog een praktische tip voor haar. Zet alle diensten in die je gratis kunt gebruiken voor het online monitoren op basis van zoektermen. Dus denk aan Google Alerts, Talkwalker Alerts en Mention. Google Alerts is gratis, maar de andere twee bieden naast gratis monitoring bovendien commerciële monitoring aan. Voor Diana volstaan de gratis versies van zowel Talkwalker als Mention. Ik raad haar aan nu, re Ik raad haar aan nu reeds alerts in te gaan stellen. En dan niet alleen voor haar naam, maar ook voor de titel van haar boek. Reden hiervoor is dat zodra er straks online over Diana of haar boek wordt geschreven, zij hier direct van op de hoogte wordt gesteld. Zo kan ze adequaat reageren op wat er links en rechts wordt gepubliceerd. Daarnaast kan ze recensies en dergelijke zo snel vinden vlak nadat ze online zijn verschenen en daarvan stukken overnemen op haar site of naar verwijzen vanuit blogartikelen. Hierop voortbedurend heb ik haar aangeraden een aparte categorie aan te maken voor de blogartikelen, iets in de trant van In de Media. De website van haar boek is inmiddels live. Die kun je dus vinden op newyorkin40dates.nl daar publiceert Diana elke week een additioneel artikel met meer achtergrondinformatie over New York. Als je er al eens mee bezig bent geweest, dan weet je hoeveel werk het is citations aan te maken. Voor een cursus die ik aan het ontwikkelen ben, maak ik op dit moment een groot aantal extra instructievideo's over hoe je op verschillende websites citations kunt aanmaken. Maar het is hard werk en loopt soms moeizaam. Dat ervaar ik elke dag weer. Zo is op sommige sites de mogelijkheid je aan te melden heel goed verstopt. Ofwel heel klantonvriendelijk, ergens onderaan of op een diepliggende pagina, klein vermeld in een hoekje, etc. Sommige sites halen automatisch hun gegevens van bijvoorbeeld de Kamer voor Koophandel en die kun je dus niet wijzigen. Wie andere sites sturen je een kaartje met een pincode, anderen zeggen toe je te mailen, maar dat duurt soms twee weken tot je een mail krijgt. Je moet dus een gedegen administratie bijhouden, de mogelijkheid hebben opvolgacties te registreren, gebruikersnamen en wachtwoorden op te slaan en dergelijke. En je moet continu op zoek naar nieuwe sites waar jij je bedrijf kunt aanmelden. Want als je een tijdje je collega's die in de lokale resultaten worden vertoond niet in de gaten houdt... kan het zomaar zijn dat zij boven jou stijgen. Als zij namelijk op een aantal extra en mogelijk nieuwe sites bedrijfsvermeldingen aanmaken en jij niet... kan dat dus gevolgen hebben voor jouw vermelding in de lokale zoekresultaten. Maar zoals Mart in de vorige podcast merkte, moet je toch eerst echt je certeesjes opschonen. Daarover heb ik een werkinstructie geschreven. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 116 vind je een link naar deze werkinstructie opschonen citations. En als je eraan toe bent citations of bedrijfsvermeldingen te gaan maken, raad ik je aan de Chrome extensie Nap Hunter Lite te installeren en te gaan gebruiken. Hoe je die plugin gebruikt, kun je nog eens op je gemak nakijken in de instructievideo die ik in de show notes heb opgenomen. Deze video is geknipt uit de Google Hangout On Air, dus de kwaliteit is iets minder dan dat je normaal van mij gewend bent. Als je bezig bent geweest om voor je bedrijf reviews op Yelp te verzamelen, weet je hoe moeilijk dat is. Ik heb een paar opdrachtgevers die hebben maar liefst negen reviews op Yelp, maar die worden allemaal niet weergegeven. Dat komt doordat Yelp denkt dat ze spam zijn. Oké, okay, van een aantal reviews snap ik dat ze worden tegengehouden door het spamfilter. Want die zijn bijvoorbeeld gepost door mensen die ooit een account op Yelp hebben aangemaakt en slechts één review hebben gepost. Verder is hun profiel zo goed als leeg, hebben ze geen, of geen goede profielfoto's en dergelijke. Dus, maar in het wilde weg mensen vragen reviews te posten op Jelp is zinloos, zowel voor jou als voor je klanten of opdrachtgevers. Maar hoe moet je het dan wel aanpakken? Ik zou het als volgt aanpakken: Exporteer je adressenbestand en importeer dat bijvoorbeeld in je Gmail of Outlook.com-account. Log in op Jelp en ga op zoek naar vrienden. Kies je gewenste e-mailprovider en controleer wie je allemaal kunt benaderen om yelp vrienden mee te worden. Zoek mensen die tenminste 10 vrienden hebben, een goede foto op hun profiel hebben en meer dan 10 reviews hebben gepost. Benaderen die personen. Het maakt niet uit of het slechts eentje is of een handje vol. Dat maakt echt niet uit. Want het gaat erom dat je reviews op de Yelp-pagina van je bedrijf krijgt... die blijven staan. Want daar heb je tenminste iets aan. Je zou eens kunnen kijken naar de verdeling van de review-scores. Hoe beoordeelt die persoon standaard? Is het iemand die frequent vijf sterren geeft... of voornamelijk vier of alleen maar drie of minder sterren? Doe dus een beetje onderzoek naar de persoon die je een review wilt vragen. Om dat te bekijken moet je doorklikken naar de profielpagina van iemand. Als je mijn profiel op eduartdeboer.jelp.nl bekijkt, zie je bijvoorbeeld de volgende karakteristieken. Op dit moment heb ik 26 vrienden op Yelp. Ik heb 40 reviews geschreven waarvan ik bij 35 bedrijven de eerste Yelpie was die daar een review postte. Ik heb 11 tips gepost, heb 3 fans en heb in totaal 435 locatiefoto's gepost. Van mijn 40 reviews waren er 12 die 5 sterren van mij kregen, 15 kregen de 4 sterren, 10 ontvingen 3 sterren en 3 bedrijven beoordeelden ik echt niet hoger dan 2 sterren. Ik heb bovendien reviews van anderen beoordeeld. Zo heb ik er 48 bestempeld als nuttig, 18 als grappig en 30 als cool. Ben jij trouwens al actief op Yelp? Of heb je je ooit maar gewoon eens even aangemeld? Plaats eens wat nieuw leven in je yelp activiteiten En als je het leuk vindt, kun je mij toevoegen als vriend. Het moet wel raar lopen als ik je aanvraag niet honoreer. Het lokale gidsenprogramma van Google bestaat nu zo'n 2 tot 3 weken... Het is de wereldwijde opvolger van het City Experts programma dat voor kort in slechts een beperkt aantal steden in de wereld beschikbaar was. En zoals ik een keer in de video van vorige week vertelde heb ik me meteen aangemeld als Google Local Guide toen ik erover las. Op dat moment had ik in totaal 10 reviews op mijn konto staan. Dat kon ik zien op mijn eigen Google Plus pagina. Ondertussen heb ik voor diverse bedrijven reviews gepost en staat de teller op iets meer dan 20. In de show notes van deze podcast heb ik hier een afbeelding van opgenomen. Een paar uren nadat ik me had aangemeld voor het lokale gidsenprogramma, voelde ik me een beetje in de steek gelaten door Google. Of beter gezegd, in het ongewisse gelaten. Want ik had me aangemeld, maar hoorde of las verder niets. Maar een dag later, om zeven voor half acht s'avonds, ontving ik de eerste mail van Google waarin ik werd verwelkomd. Deze mail heb ik in de show notes weergegeven. Hartelijk dank dat u lid bent geworden van onze community. Lokale Gidsen is een community van ontdekkingsreizigers die lokale reviews op Google schrijven. Wanneer u lokale reviews schrijft, helpt u mensen altijd de weg te vinden naar de beste plaatsen waar ze ook zijn. Omdat u al tussen de 5 en 49 reviews heeft geschreven, begint u nu als lokale gids niveau 2. U beschikt daarmee over alle voordelen van niveau 1 plus de extra voordelen die beschikbaar zijn voor lokale gidsen van niveau 2. U kunt via Hangouts contact leggen met smaakmakers, kennis en Googlers overal ter wereld. U kunt uw eigen bijeenkomsten voor lokale gidsen indienen voor promotie. U kunt uw profiel voltooien en u aanmelden als betrouwbare tester van Google producten en functies voordat deze openbaar worden gebracht. Schrijf reviews om een lokale gidsniveau 3 te worden en te profiteren van nog meer voordelen. Jippie, ik hoorde er dus vanaf dat moment echt bij. Iemand anders die ik had aangeraden zich in te schrijven ontving een paar uur later een soort gelijke mail. En het leuke was dat ik vier minuten na de welkomstmail weer een mail van Google kreeg. Dit keer met de tekst. Gefeliciteerd, u heeft niveau 2 bereikt omdat u uw vijfde review op Google heeft geschreven, bent u nu een lokale gidsniveau 2. U kunt nog steeds profiteren van alle voordelen van niveau 1. Bovendien profiteert u van de aanvullende voordelen van lokale gidsniveau 2. Nou, dan weer die voordelen. Schrijf reviews om een lokale gidsniveau 3 te worden en te profiteren van nog meer voordelen. Bedankt dat u lid bent van onze community. We hopen dat u deze prestatie met uw vrienden deelt. Nou, dat laatste doe ik hierbij. Het delen van deze prestatie met mijn vrienden of beter gezegd luisteraars van de podcast en lezers van het weblog. Afgelopen weekend was ik aan het bowlen en sprak ik Andreas op de bowlingbaan. Hij is een trouwe luisteraar van de podcast en een lezer van het blog. Hij had de video over het lokale gidsprogramma bekeken, maar hij vroeg zich af wat ondernemers hier aan hebben zich in te schrijven als lokale gids. Het korte antwoord is niets. Dus een ondernemer heeft in eerste instantie niets aan om zich aan te melden als lokale gids en reviews te gaan posten. Maar waar je wel je voordeel mee kunt doen, is hetzelfde als ik zojuist over Jelp vertelde. Je kunt eerst kijken wie van je klanten of patiënten een Gmail-account hebben. Vervolgens zoek je van die mensen de Google Plus-pagina op en kijk je hoeveel reviews ze hebben gepost en naar de algemene toon van hun reviews. Als je iemand hebt gevonden die een aantal reviews heeft gepost, dan kun je die benaderen met de vraag of die persoon een review voor jouw product of dienstverlening wil posten op jouw Google Plus bedrijfspagina. Van Yelp is het bekend dat reviews door Elite Yelpies zwaarder meewegen dan reviews van de mindere goden op Yelp. Maar niemand buiten Google zelf weet of het aantal reviews dat een Google lokale gids heeft gepost bepalend is voor een extra stukje gewicht dat eraan wordt gegeven. En of dit nu of in de toekomst effect heeft op de ranking in de lokale zoekresultaten en mogelijk zelfs in de organische resultaten, dat blijft koffiedik kijken. Maar het kan nooit kwaad eerst de lokale gidsen met de meeste online reviews te benaderen met het verzoek een review te posten en zo de lijst af te lopen in volgorde van afnemend aantal geposte reviews. Dit was het tot op heden over de Google lokale gidsen. Zodra ik meer nieuws heb, laat ik het je weer weten. Eerder deze maand las ik op e-murs dat Transavia nu WhatsApp gaat inzetten voor klantenservice. Want volgens commercieel directeur Roy Schierder verwachten klanten nog snelle reactie dan bij Twitter en Facebook. De reden dat Transavia ervoor kiest haar klanten te bedienen via WhatsApp... is dat WhatsApp zo groot is in Nederland. Dat is een loffelijk streven. Ten einde haar klanten nog beter te bedienen... heeft de vliegmaatschappij vorige week haar website totaal vernieuwd. Daarbij lag volgens Transavia de focus op conversieverbetering... Passenger Experience en de verkoop van andere producten dan vliegtickets. Bovendien is de website responsief en daardoor beter te bekijken op tablets en smartphones. Volgens haar eigen zeggen is het bedrijf twee jaar bezig geweest met de ontwikkeling van het nieuwe e-commerce platform. Ik kwam op Marketing Facts een leuk artikel tegen, geschreven door Ed Hendrik van Zwol. Als online marketingconsulent was hij benieuwd in hoeverre Transavia heeft genagedacht over SEO en gerelateerde zaken. Als eerste ging hij kijken hoeveel pagina's van de site van Transavia waren geïndexeerd door Google. Dat bleken de 12.700 te zijn. Helaas voor Transavia heeft de webbouwer totaal andere URL's gegenereerd voor de nieuwe site, terwijl de oude URL's niet doorverwijzen naar de content op de nieuwe site. Hierdoor resulteren zo goed als alle Nederlandstalige en Franstalige pagina's in een 404-page not found error. Tja, iemand is bij de livegang van de site ook nog eens vergeten de zoekmachines toegang te geven. In HTML-code op de homepage van de site staat namelijk noindex, nofollow. Hierdoor worden zoekmachines totaal geblokkeerd voor de hele site. Als resultaat hiervan zal straks het aantal van 12.700 de Google geïndexeerde pagina's gereduceerd worden tot eentje, namelijk de hoofdpagina. Daarbij komt als omschrijving in de zoekresultaten te staan dat als gevolg van robots.txt er geen omschrijving beschikbaar is. Dit is een algemene beginnersfout. Het is logisch dat je tijdens de ontwikkeling zoekmachines geen toegang geeft tot je ontwikkelsite... Daardoor voorkom je dat deze ongewenste inhoud indexeren en ontsluiten. Maar een webbouwer die enigszins kijk heeft op de techniek... zou in het draaiboek voor livegang van de site hiervoor echt een actie hebben moeten staan. En iedereen weet dat titels voor pagina's belangrijk zijn. Om als titel voor de homepage van een bedrijf als Transavia alleen homepage te hebben, is bijzonder mager. Verder zijn de fouten gemaakt bij het doorverwijzen van Transavia.nl naar de .com-site... Als gevolg hiervan krijgen gebruikers allerhande wazige foutmeldingen over het feit dat wachtwoorden of creditcards niet veilig zijn enzovoort. Dat zal veel bezoekers afschrikken en hen stimuleren een andere vliegmaatschappij te bezoeken. Hendrik van Zwol heeft natuurlijk van Transavia van al deze tekortkomingen op de hoogte gebracht... en vervolgens wel geconstateerd dat bepaalde zaken zijn opgepakt en verbeterd. Ik vraag me echt af hoe dit soort fouten gemaakt hebben kunnen worden... Ik neem de aan dat Transavia geen webbouwer van de hoek van de straat heeft geplukt om de nieuwe site te maken, maar een gerespecteerd bedrijf. En dat zulke fouten worden gemaakt? Wauw, ondenkbaar in deze tijd. Ik hoop voor de reputatie van dit bedrijf dat niet bekend wordt gemaakt welk bedrijf het is. Vrijwel iedereen kent de uitdrukking, schrijven is de kunst van het schrappen. En als je toch gaat schrappen kun je dit samenvatten in, schrijven is schrappen. Dit besprak ik al met Bea van de Bovenkamp in podcast 30. Ook in het interview met Nathan Veenstra in podcast 98 kwam dit aan bod. Dit advies komt niet alleen van hedendaagse bloggers... maar dit soort uitspraken worden gedaan door bekende... en wereldwijd gerespecteerde schrijvers als Mark Twain en Roald Daal. Voor krachtige teksten adviseren zij bijwoorden waar mogelijk te schrappen. Zo las ik het volgende over bijwoorden toen ik hier iets meer indook. Bijwoorden zijn lelijk. Goede teksten herken je door een minimaal gebruik aan bijwoorden. Bijwoorden zijn overbodig. Ze hangen er een beetje bij. Daarom heten ze zo. Elk bijwoord kan worden weggelaten of worden vervangen door een mooi woord. Bijwoorden zeg je in de spreektaal. Dan is het niet vervelend om te horen. Zodra je iets op schrift stelt, zijn bijwoorden vervelende en lelijke dingen die een tekst moeilijk leesbaar maken. Vooral beginnende schrijvers hanteren geregeld bijwoorden. Ik betrap me er dikwijls op dat mijn teksten vol zitten met schrappbare bijwoorden. Ik geef je een voorbeeld. In de transcriptie van deze podcast heb ik een zoekopdracht gedaan naar het woordje OOK. Dat heb ik maar liefst 34 keer kunnen schrappen, waardoor ik de tekst niet beperkter, maar juist zinniger, meer to the point en beter leesbaar heb kunnen maken. Dus ook ik hanteer veelvuldig bijwoorden in zowel de podcast als in blogberichten die ik schrijf. Daar ben ik me de degen van bewust, na me hier wat meer in te hebben verdiept. Ik geef hier een lijstje van Nederlandse bijwoorden die je beter kunt schrappen uit je teksten: dan, om, maar, al, dus, te, veel. Vaak, ook, vooral, wel, heel, erg, misschien, eigenlijk, tevens, best, wel, wellicht, zeker. Zelf gebruikte ik in het verleden veelvuldig het woordje om. Om heeft feitelijk maar twee betekenissen waarin het kan worden gebruikt. Als eerst als voorzetsel in een zin als hij rijdt een rondje om de kerk. En als tweede betekenis van ten einde ofwel redengevend. Een voorbeeld hiervan is... Jan doet elke avond tenminste 30 push-ups om meer kracht te ontwikkelen voor het roeien. In dit geval is OM redengevend. Het verklaart waarom Jan elke avond tenminste 30 push-ups uitvoert. En je kunt OM in deze zin vervangen door het woordje ten einde. Dus als je OM hier schrapt, verliest de zin haar waarde. Natuurlijk kon ik het niet nalaten de transcriptie voor deze podcast te doorzoeken op het woordje OM. Oké, okay. ik moet je eerlijkheidshalve opbiechten dat ik het 28 keer probleemloos kon schrappen zonder de zin te hoeven herschrijven. Verder heb ik het één keer vervangen door het woordje ten einde... waardoor de desbetreffende zin opeens veel duidelijker en scherper is. Ik ga de komende tijd mijn uiterste best doen... mijn teksten nog verder aan te scherpen... door zoveel mogelijk zinloze bijwoorden weg te laten. Daardoor hoop ik dat ik het schrappen van bijwoorden tot een tweede natuur maak... waardoor mijn toekomstige teksten scherper, relevanter en meer to the point worden. Zoals ik in het intro van dit onderwerp reeds vertelde... bekende schrijvers als Mark Twain en Roald Daal... zeggen dat je zoveel mogelijk moet schrappen. Mark Twain zegt hierover... Bijwoorden zijn het gereedschap voor de luie schrijver. Als antwoord op een brief met vragen van een student antwoordde Mark Twain. Het valt me op dat je eenvoudige taal gebruikt. Korte woorden en zinnen. Dat is dé manier om Engels te schrijven. De hedendaagse en de beste manier. Houd dat vol. Voorkom dat je taalgebruik wollig, bloemig en breedspraakig wordt. Als je een bijwoord ziet draai je de nek om. Nee, ik bedoel niet alle bijwoorden, maar verwijder de meeste en wat overblijft is waardevol. Ze zwakken elkaar af als ze te dicht bij elkaar worden gebruikt. Ze zetten kracht bij als ze verder uit elkaar staan. Een overdreven bijwoordgewoonte... of een breedsprakige bloemige diffuze schrijfwijze... is moeilijk om van los te komen... wanneer zich dat eenmaal in een persoon heeft gezetteld, evenals elke andere gewoonte. En in 1980 schreef de toen 17-jarige Engelse literatuurstudent... Jay Williams een brief aan Roald Dahl... voor adviezen en tips met betrekking tot de schrijfkunst. Daarop ontving hij zowaar een antwoord van Roald Dahl. Ik heb je verhaal gelezen. Ik vind het niet slecht maar je moet stoppen met het overdadig gebruik van bijwoorden. Bestudeer Hemingway. Voornamelijk zijn vroege werken en leer hoe je korte zinnen moet schrijven en hoe je al die beestachtige bijwoorden achterwege laat. Tot zover het antwoord van Roald Daal. Ga op zoek naar de zinloze bijwoorden die ik je zojuist heb gegeven in je eerstvolgende blogbericht. Heb je de bijwoorden gemist of wil je precies weten welke dat zoal zijn? Lees dan nog eens de transcriptie van deze podcast door op www.reputatiecoaching.nl slash 116 Begin vervolgens met het schrappen zoals ik dat naar beste kunnen heb gedaan in de transcriptie voor deze podcast. Dan sluit ik af met 11 praktische tips voor het schrijven van betere teksten. En geloof me, ik ga die net zo lang repeteren en toepassen tot ze ook voor mij een tweede natuur zijn geworden. Tip 1. Wees niet lui. De juiste bewoordingen kiezen is nooit tijdverspilling. 2. Houd je verre van het benadrukken van overduidelijke zaken. Luid schreeuwen is bijvoorbeeld erg dubbel op, want schreeuwen gaat altijd gepaard met een hoog volume. 3. Als een zin tekort lijkt, ga hem dan niet aanvullen met bijwoorden om hem langer te maken. 4. Train jezelf in het spotten en herformuleren van overbodige, fluffy woorden en zinsconstructies. 5. Probeer een zin te herschrijven als die een zinloos bijwoord bevat. 6. Als je een bijwoord spot, doe dan je uiterste best de zin te herschrijven zonder dat bijwoord. 7. Gebruik alleen bijwoorden als het niet anders kan. 8. Vermijd vage of zinloze bijwoorden. Bedenk eens of je het bijwoord kunt illustreren aan de lezer door beelden of een betere omschrijving. Soms moet je een zin herformuleren als je zinloze bijwoorden schrapt. Dat maakt niet uit. Als je bijwoorden gebruikt, gebruik ze bewust en met een doel. En tip 11. Stel jezelf ten doel woorden als erg en veel te vermijden en te vervangen door relevantere woorden. Je kunt nooit alle bijwoorden schrappen of zinnen reduceren tot een absoluut minimum. Dus je zult ze moeten gebruiken en toepassen in de praktijk. Maar waar ik nu extreem benieuwd naar ben is... heb ik je voldoende geprikkeld om kortere, meer to the point en relevantere teksten te schrijven? Dus in andere woorden, heb jij met deze tips jouw voordeel kunnen doen? Het lijkt me leuk om eens voor jou de luisteraar te vernemen hoe jij dit ziet en wat jij ervan vindt. Vind jij dit zinloos? Laat het me weten in de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 116 Met deze tips voor...